Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers heeft ruim 20 huizen gekraakt in Amsterdam Oost. Woningcorporatie IJmeren zegt dat de sfeer grimmig is en dat omwonenden worden bedreigd. Het OM oordeelde zondag dat de migranten binnen acht weken weg moeten zijn. De krakers zijn daartegen een kort geding begonnen. Eind april beslist de rechter.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 Het weer, wisselend bewolkt en een graad of zeven, in het noordoosten kan een flinke bui vallen. Morgen eerst kans op mist en later, vooral in het zuidwesten, ruimte voor wat zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Max. Met Astrid de Jong. En met een hoop vragen, en hopelijk ook nog een hoop antwoorden de komende twee uur. 0800 1121 of uh, Nachtzuster Apenstaartje, Omroepmax.nl. Of kom even kijken op Twitter of op Facebook, daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En je mag natuurlijk altijd komen chatten via www.omroepmax.nl nl slash nachtsuster en dan vind je rechts onderin de chat en dan zie ik je wel verschijnen. Een gratis appje verstuur je via de radio 1 app op je mobiele telefoon en het snelste en het makkelijkste blijft eventjes bellen naar 0800 1121. Nico die wil graag weten of meer mensen hebben gehoord van het feit dat je een K moet neerleggen van boomstammen als je in nood verkeert. Uh, Jan die wil graag weten of ze. Zijn DNA is veranderd nadat hij een bloedtransfusie heeft gekregen... Henry wil weten waarom een Crodino, uh, waarom je je daarvoor moet legitimeren... als je die koopt in een supermarkt. En Gerdy vraagt zich af waarom pindakaas geen pindapasta heet. 0800-1121. Dan hebben we nog het verhaal van Irene. Die heeft uh, asbest uh, gevonden, of tenminste, er is asbest aangetroffen in haar woning. Zat onder de oude vloerbedekking. En zij vraagt zich nu af of de woningbouwvereniging dat niet verplicht moet controleren. En wat ze nu moet doen, want er zijn allemaal mensen... die haar geholpen hebben die vloerbedekking te verwijderen. Tony is op zoek naar broodverbeteraar. Wat kan hij in zijn zelfgebakken brood doen waardoor het langer goed blijft? En José vraagt zich af of dieren symmetrischer zijn dan mensen. En Doreen die hoopt nog steeds dat iemand een inzamelingsactie voor haar organiseert... of dat ze een goede baan krijgt aangeboden... waardoor ze weer genoeg geld heeft om het bedrijf van haar ouders voor te zetten. 0800 1121. Je kunt jezelf melden, maar nu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 Sergo was dat op radio 10800-1121. Hallo met wie? Anneke. Dag Anneke. Hallo Hallo, zeg het uh, eens. Even de, de correctie. Het ging over asbest, hè? Ja. En uh, Daar is mijn man, overleden. Die werkte, die was ingenieur op bouwprojecten... en die ja. heeft daar uh, asbest ingeademd. Ja, en wat is dan de correctie? De? Ja, je zegt even een correctie. Uh, uh, of een waarschuwing. Uh, ja, uh, of oh, zei ik correctie? Ja, ik dacht, maar ja, of een aanvulling. Je wilde de, dat je dat even vertelt dat het wel gevaarlijk is, inderdaad, het inademen uh, het van asperg. Super gevaarlijk. Ja. ja. En eh. Uh, dus dat, uh, dat is dus een uh, bewezen. Uh, de specialist, die, uh, die had het meteen door. Hij, zei, hij vroeg aan mijn man, uh, heeft u met uh, in Asbest gewerkt? Ja, hij uh, zei mijn man, ik kom op bouwprojecten. Hij was ingenieur en hij kwam overal op bouwprojecten. En daar... Uh, ja, in schepen bijvoorbeeld, hè machinekamers, daar kwamen was ook asbest uh, ja. aanwezig. Ja. En uh, ja, de specialist die zei, ja, dat is uh, voor u vertaald geworden, want ja, dat is niet te genezen. Wat verschrikkelijk, hè? Ja, ja dat is heel erg, ja. Maar... Het, is, het is alweer tien jaar geleden, maar ja, je raakt het natuurlijk niet kwijt, hè? Nee, nee, als je zoiets gebeurt, dan, uh, dan gaat dat niet ja. in je koude kleren zitten natuurlijk. Dat dus, snap ik heel dus, goed. Ja. Ja. En een specialist die wist het, want die zei... Ja, u heeft een aandoening, heeft u... Uh, ja, zeg maar, ik ben ingenieur en ik kom op bouwprojecten... en uh, in machinekamers van schepen... Oh, zegt hij, dan is het wel duidelijk dat u het daar opgelopen heeft. Dus, uh, op, uh, ja. ja, maar dat is natuurlijk ook voortschrijdend inzicht. Want op dat moment wisten ze dat niet. Anders hadden ze die mensen daar allemaal niet naar binnen gestuurd... zonder uh, beschermende maatregelen. Nee, want in, in die tijd kwam het dus allemaal eigenlijk naar buiten. Hè? Want er waren veel bouwprojecten waar uh, asbest gebruikt werd. Ja. Waar asbest voorkwam, voorkwam dus. ja. Maar het is dus wel dat, goed dat je het even zegt, Anneke. Want het gekke met dit soort dingen is altijd... dat je het, je hebt het gewoon over asbest, denk je nou ver van mijn bed... maar het komt voor sommige mensen inderdaad heel erg dichtbij... Maar ik, ja. denk, maar ik denk dat voor Irene, want het is, ik, ik weet er niet zo heel veel van en ik hoop dat mensen met verstand van zaken eventjes uh, op willen bellen. Maar voor Irene, want het is asbest inademen, is, op het moment dat het stof is, dus dat je in asbest gaat boren of uh, asbest door midden gaat breken, dat soort dingen, dan komt er stof vrij. En als je dat ja. inademt, is heel slecht. Maar ja, als het. Dat... Ja, nou ja, met het weghalen van vloerbedekking komt er natuurlijk ook allerlei stof vrij. Ja. Nee. Maar het is nu natuurlijk overbekend. Maar in die tijd... Uh, ja, alleen de specialist... Die wist het wel, want die zei tegen... Mijn man, uh, wat doet u voor werk? Nou, mijn man zegt... Ik ben ingenieur en ik kom op bouwwerken. Ja. Oh, hoe zegt hij? Ja, dan... Uh, dan weet ik wel waar u het... Ver, ver, en in scheepsruimen, uh, hè. Daar hebben ze het ook. In ja. uh, machinekamers en zo. Ja. Dus, uh, maar ja, goed. Uh, het is zij zo, maar... Uh, het inzicht is natuurlijk wel gekomen dat, dat uh, natuurlijk. Uh, uh, dat ze daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Ik weet op het moment niet hoor, of er nou nog met spul gewerkt wordt uh, als Ja, ze gaan het natuurlijk niet uh, uh, nu weer gezellig overal uh, intimmeren. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, in maar nee. het, het zit gewoon nog op heel veel plekken. En zolang je er niet aankomt, hoeft het geen probleem te zijn. Maar als je nee. gaat verbouwen of in dit geval van Irene... de vloerbedekking los gaat trekken... dan kan het inderdaad gevaarlijke situaties opleveren. De vraag is alleen, staat dan ergens geregistreerd... bij zo'n woningbouwvereniging dat er asbest onder die vloerbedekking zit? Kunnen ze dat ja. weten en moeten ze daar iets aan doen? Nou, ik vind het wel tijd worden. Want van mijn man is het alweer tien jaar geleden. Dus ik bedoel dat uh, in die tijd kwam het ook al voor. Dus dan dus zou je zeggen, nou, ze zijn wel alert. Ja, maar ja, je weet ook, je weet ook vaak niet wat voor lijm er bij een deur is gebruikt. Of wat voor uh, vulling er is gebruikt ergens uh, bij uh, uh, waar iets nou, geïsoleerd ja. is, of zo. Dus. Ja, je ja. kunt het ook niet altijd allemaal weten. Maar goed, als nee. iemand daar meer van weet... 0800 1121. Ja, ja. Dat, dat zijn de, de, de bouwers, de ondernemers... die moeten dat weten, hè. Die moeten daar... Ik bedoel, het is als... voor mijn man is dat tien jaar geleden. Dus, het, het, het, ze moeten nu weten dat, het, uh, dat ze alert zijn op, de, op dat soort dingen... en dat ze bescherming hebben, hè, Want daar gaat het om. Ja, maar je, je kunt natuurlijk niet... Altijd, altijd overal maar naar binnen gaan alsof er asbest is... als blijkt dat er op heel veel plekken geen asbest is. Ja, nou, dat is natuurlijk met nieuwbouw zal dat niet meer zijn. Tenminste met uh, uh, gebouwen die nog niet zo oud zijn. Maar uh, oudere gebouwen, nou, dat is natuurlijk wel bekend. Daar moeten ze dus heel erg alert op zijn. Nou. Want ik zal je vertellen, het is een verschrikkelijke ziekte. <lacht> De ik wou net zeggen, je bent nu wel demonstratief aan het hoesten. Gaat alles goed, Anneke? <lacht> <lacht> het is niet om te lachen. Ja. Nee, ik word er ontroerd van. Nee, ja, nou, het, nee, is ook, het zijn denk, geen fijne herinneringen. Nee. nee, nee maar belde je daarover, Anneke? Uh... Dat weet je eigenlijk niet meer. Over het asbest, hè? Oh, je belde over ja. het asbest best ook. Oké. Okay. Dat, dat nou. Ja, ik ben een beetje duf, maar dat was toch ook een onderwerp, hè? Ja, nou ja, het onderwerp is... Um, um, wat moet zij nu doen? Want uh, er zijn mensen die haar geholpen hebben... met, het, met die vloerbedekking opruimen. Dus zij vraagt ja? zich af, wat moet ik Ach. nu doen? Er zijn gewoon vijf mensen die bij mij in huis... met asbest in aanraking zijn gekomen. Doorgeven. Ja, misschien dat er dan nog uh, iets te doen ja, valt. Ja. Niet stilhouden, absoluut niet. Nee, alsjeblieft zeg, dat uh, mo moet ik niet aan denken: dat mensen dat, dat stilhouden, want dat, dat, dat is zo, het is zo gevaarlijk en het is zo'n ernstige ziekte. Dus het, uh, nee, dat moet, moet, dat moet echt. Het moet allemaal openbaar zijn. Ja. En ik dacht dat dat ondertussen wel zover was. Dat, uh, ja, je hebt natuurlijk bouwwerken die misschien. Uh, waar de aannemers misschien niet eens meer. Uh, zeg maar. Uh, te bereiken zijn of zo. Ja. Dat, maar. maar uh, het, uh, ja, nou ja. van mijn man is tien jaar geleden. dat hij overleden is. Maar. Uh, ik neem toch aan dat in deze tijd. toen is alles eigenlijk. Uh, in werking gekomen, hoe gevaarlijk het is, asbest, maar het, uh, bouw, bouwers bijvoorbeeld, uh, grote bedrijven die uh, hebben dat natuurlijk ook wel een beetje stilgehouden, hè. Want, uh, ja, daar konden ze niet... Uh, natuurlijk, dat gaat geld kosten als er uh, aangewerkt wordt, dat het... Uh, moet stoppen. Dat, uh... maar hoe het nu gaat, weet ik niet. Met nee. de adres. Dat, nee. uh... maar het is al zo bekend dat dat ik aanneem... dat het wel. Uh... Een stof is die uh, bouwspullen die niet meer gebruikt mogen worden. Lijkt mij hoor. Ja, nee, maar we, ja ik, het, ik verval een beetje in herhaling. Maar waar het om gaat is dat het gebruikt is in, in een huis... dat dat later pas bekend is geworden. En wat die mevrouw dus nu moet doen. Dus specialisten inschakelen. En de vraag is nog of de woningbouwvereniging het kan weten... en had moeten weten en iets had moeten doen. Nou, Als iemand dat nog weet, 08011 twee ja. 1. ja het, het zal heus wel uh, nog veel, veel uh, aanwezig zijn hè, in gebouwen natuurlijk ik weet niet eens of het nu al verboden is ja, ja het wel, gebruik hè? wel het, uh, ja. maar maar ja het zit gewoon nog uh, het zit gewoon nog in uh, ja, het zal wel heel veel gebouwen zitten en huizen. Misschien maar Anneke, we kunnen er eindeloos over praten. Maar ja. uh, ik, denk, ik denk dat jij nu uh, in ieder geval met je advies... om de specialisten in te schakelen uh, het antwoord hebt gegeven wat Irene zocht. Dus uh, ja. dank je wel daarvoor. Heel graag gedaan en goede uitzending verder. Dank je wel. Hallo, met wie? Met Klaas. Dag Klaas. Ja, ik zit naar de Commonwealth te kijken. B bijna niemand kijkt ernaar. Uh, maar, ik, maar ik zie dus uh, uh, allemaal uh, mannen die gewoon echt een dameslipje dragen. Ja, ik, ik vroeg me echt af: van uh, is het nou wel gezond eigenlijk? Want echt... Ja, nou ja, wat, wat, wat, die, wat die ballerij. De, de... Klaas. Ja, Astrid, ik weet het. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik zit op, op, op, op, op uh, BBC... Uh, ik wou net zeggen, waar kun je dat kijken? Dat zijn, dat zijn toch soort atletiekverenigingen? verenigingen? Ja, uh, ja, BBC Commonwealth Games 2018. Oké. Okay. Okay. En, en dat, dat, dat zie ik dus allemaal van die mannen die echt in een, in een slipje... Dat denk ik echt van... Ik krijg er benauwd gewoon van, bedoel ja. ik... Uh, maar ja, waar het om gaat is natuurlijk zo min mogelijk weerstand bij het, uh, ik weet niet, horen lopen. Ja, maar goed, als je die dames ziet, die, die, die, die hebben gewoon, gewoon een echt een, een badpakje aan. Ja. Maar deze mannen, die hebben gewoon. Ja, ik, ik, ik vind het zo mollig eigenlijk. Ik, dacht, ik bel gewoon even. Een... Maar wat is je vraag dan, Klaas? Zijn die balletjes nog wel uh, veilig? Uh. <laughs> ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, je wou het gewoon even melden. Ja, maar ik wil die luisteraars kijken van naar BBC 1. Dat is echt... Nee, dat... nee dit, Klaas, dit kun je niet maken. Dan zit straks nee, iedereen uh, je... met het geluid op de radio, bedoel je? Heb je BBC 1? Liever schat, zien? ik zit een radioprogramma te maken. Ik ga toch niet BBC 1 zitten kijken hier? Ik heb nou ja, toch wel wat hey, beters te doen. Het, de luisteraars van... Echt, kijk dan toch eens. Die, die, die, die, die, die, die, die kerels... Die hebben gewoon echt een slipje aan. Van, vroeger hadden we hè? Dat, dat soort... Of dan merken Nike of Adidas. Maar dit is echt gewoon... Dit, dit, dit echt... Nou ja, goed. Ja. Leuk, leuk dat je weer thuis bent trouwens. Ja, dankjewel, hè, Klaas. Ja, dankjewel, <laughs> Klaas. dit, uh, hey, hey, ik, ik, ga, ik ga verder luisteren. Ja, naar je. Precies, het geluid op nachtzuster. En het beeld kun je dan lekker op de Commonwealth Games houden voor de mannetjes in de, of de mannen in de onderbroekjes. Hallo met wie? Hallo met Lena. Dag Lena. Het is lange tijd geleden dat ik gebeld heb, maar ik hoorde weer een. Een paar vragen en ik had uh, nou ja, wel een behoefte om antwoord te geven. Nou, Over vertel. De drie bomen, onder andere, die verteld werden. Nou, oh, vertel. Klein, ja, ja, de bomen die je in de vorm van een K moet. Uh, ja. ja, daar zit een klein ding in. Het getal drie en iets met bomen, dat kan ik kloppen, maar het is niet het letter K. Het is uh, de letter X en dan drie keer naast elkaar, want het is een onnatuurlijke vorm... en springt daarna een beetje in het oog uh, voor mensen die bezig zijn met de zoektocht. Hallo, dus je moet uh, minstens zes bomen naast elkaar gaan leggen? Ja, of twaalf als je ze netjes door de helpt doet, elke keer. Oh, het is hard werk hoor, hulp van een helikopter krijgen. Ja, correct. Alleen je hoeft er ja. bijvoorbeeld niet alleen uh, bomen voor te gebruiken. Stel nou bijvoorbeeld dat je iets bij je hebt waarmee je verzeild bent geraakt... letterlijk en figuurlijk, in, in, dan heb je bijvoorbeeld een rugtas bij je... waar uh, vaak ook wel reflecterende strips op zitten. Nou, dat soort dingen, dat soort materiaal kun je gebruiken. Of je bent oh ja. met een auto ergens terechtgekomen, dan leg je een wiel in het midden. Vaak heel handig, want die reflecteert het zonlicht. En dat, ja, dat is gewoon irritant voor de piloot en die, dat valt op. En dan kan je onderdelen gebruiken en gewoon rondrennen, lopen en, en wat dingen verzamelen. Ja, ja. En dat valt gewoon enorm op, want in de natuur heb je geen rechtlijnige dingen zo'n beetje die voorkomen. En als je dan ook nog eens drie naast elkaar hebt... drie is ook een beetje het internationale noodgetal in dit geval... vanuit je, dat je ook drie keer drie tonen hebt... Kort, kort, kort, lang, lang. Of uh, ik weet niet. Wie weet ik niet zo goed, want ik heb geen mossen geleerd. Maar, nee. <laughs> maar uh, vandaar dat het drie is steeds. Net als pan, pan, pan. Of oh. mede, mede, mede. Oh, Altijd okay. drie keer. Goed. Nou, dan weten we dat en, en nu. Net, ja. En dan heb ik er dan ook nog eentje over uh, uh, het fabeltje van DNA-veranderingen uh, als je bloed ontvangt. Want dat is wat ik net begrepen uh, Ja, dat was de vraag. Um, ja. Ja, maar dat klopt niet. Um, mijn vriendin werkt in het ziekenhuis en ik heb daar uh, een hoop informatie over gekregen. Ik heb zelf bloed ontvangen en dat heeft onder andere te maken... Uh, mensen denken dat uh, dat standaard is. Dat gebeurt in sommige situaties, maar dan heet dat volbloedtransfusie. En uh, dat is eigenlijk heel erg abnormaal in Nederland. Wel is het zo dat je als je een transfusie hebt gekregen... dat je geen bloed meer mag geven... Um, omdat, ja, de, de, de grootste kans is dan bijvoorbeeld... Uh, ...Kruisselt-Jacobs of de gekke koeienziekte is dat geloof ik, een andere benaming. Ja. Um, en het, hetgene wat wel, zeg maar, een beetje verandert... Um, ...ja, het, het, het, het, je kan, uh, als je veel verschillende keren bloed hebt ontvangen... ...dan is jouw bloed redelijk uh, giftig voor iemand die dat nog niet heeft ontvangen in zijn bestaan. Dus dan kan het een rare reactie gaan opleveren. Het heeft te maken met een profiel... wat zich in het bloed bevindt. Nou, Het is een beetje een lastig... iets om zo laat nog uit te gaan leggen. Ja, maar op, maar zich, is, we op zich ont... vind ik het wel interessant. Maar de, maar, maar de vraag is dus... of je DNA verandert. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee, Want er komt als het goed is... als je geen noodsituatie bloedtransfusie krijgt... Uh, en dat is, in, uh, dat is in Nederland... komt dat nagenoeg niet voor dan zit uh, er geen celkern meer in de bloedcellen... en zit er dus geen DNA in van de donor. En als je wel een noodsituatie bloed, Wat is dat nou, dan? Denk aan, de, aan oorlogssituaties en dat soort dingen. En dat ja. is dus echt nagenoeg uh, niet van toepassing in Nederland. Uh, okay. dan, krijg je, dan loop je de kans op vol bloedtransfusie... maar dat, heeft, dat is echt niet gewenst eigenlijk. Ah, Oké. Okay. En uh, ja... Ik weet niet, nog was nogal, ja, de, de vraag over het, uh, uh, het asbest. Ja. Gewoon meteen melden. En op het moment dat daar niet snel actie op wordt ondernomen... kan je ook uh, de woonbond inschakelen. Of uh, een lokale versie van de huurderscommissie. Mm -hmm. uh, en als je een eigen woning hebt, hey, wel een beetje een probleem. Maar dat soort dingen moet je aangeven bij de gemeente. Er zit een, een zorgplicht op. Um, daar moet gewoon direct op ingegrepen worden. Okay. Uh, dat is voornamelijk oh. voor ja. niet dichtgestreken asbest. Want er zijn nog wel uh, ja, getolereerde varianten van asbest. Oké. Okay. Ik ben wel benieuwd. Want uh, uh, ik kan me wel goed voorstellen dat een woningbouwvereniging dat gewoon niet weet. Maar ja, je, kun je, je kunt je dus gewoon melden bij de Woonbond. Ja, moet er natuurlijk ook ja, gewoon een ook weg voor de... zijn. Ja. En ook, ook bij de gemeente, ja. want er zit daar een zorgplicht op. Het is uh, zo goed als een verboden um, stof. Mm -hmm. En het is ook de bedoeling dat het met een aantal jaren het volledig uit het, uh, uit het straatbeeld ook verdwenen is. Want vroeger werd dat heel veel gebruikt voor, ja. voor het van wegen. Maar ook voor ja, pijpen die gebruikt worden bijvoorbeeld bij het mechanisch luchtsysteem. In uh, gebouwen van zo rond de jaren zeventig ja. uh, komen die nog wel voor in de jaren zestig. Ja, nou. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Bedankt. En, uh, ik heb nog wel een kleine, een kleine vraag. Ja? Uh, dit is voornamelijk omdat... met al dat, uh, dat oorlogspraat in serie en zo... Maar, en ik, ik ben van na de Koude Oorlog. Maar ja. stel nou dat er, dat, dat er nou iets is met de bom en zo. Zijn er daar nou nog bunkers in Nederland... voor, uh, voor ons, uh, waar wij heen kunnen vluchten? Want wij hebben niet echt... Uh, een, een oorlogsactie gehad uh, zolang als ik leef. in dat nee. jaar. Nee, ja, dus nou... Dat is, uh, dat is mijn vraag. Dus zijn er nog bunkers in Nederland die gebruikt kunnen worden... in het geval van een bom? Maar ik denk, maar ik, ik weet het niet hoor... maar het lijkt mij dat een bunker niet zoveel meer helpt... als met de bommen van nu. Nou, dat weet ik niet nee. eigenlijk. Nee. Een kernbom is wel heel eng. En het gooit wel heel veel schade op. Maar ik woon in Wormerveer. En als er een bom dat dacht ik al de... te horen. Gooi. Yes. <laughs> en op het moment dat er... Zeg maar, zo'n... Uh, redelijk grote bom wel gewoon gegooid wordt... Op, uh, op, laten zeggen op de dam. Dan uh, zit ik hier nog steeds redelijk veilig. Kijk, ja. ik zie wel een gigantische nou. frits. Uh, ja. Ik moet me wel zorgen gaan maken... over mijn gezondheid. Maar ik zit op een voldoende afstand. Die bommen zijn vervelend, maar... We hebben alleen maar Japan natuurlijk met uh, Hiroshima en Nagasaki als, als maatstaaf. En daar waren de huizen toch van een hele andere kwaliteit. Voornamelijk hout en papier, washi-papier. Dus, ja, nou ja, ja het is ervan. gewoon een duidelijke vraag. Waar moeten we naartoe? Ja. Ja, 0800 1121. Fijne ik ga dag. mijn best doen. Ja, jij ook. Dankjewel. Hoi. Hoi. Ik wil niemand bang maken.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 Ik in mijn nette pak, Thomas en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden skaals, kaas, kaas. Onder de vet gebouwen van de stad naast. jou. Laat maar vallen want het komt er toch wel aan. het geef hier of gerent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten.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 Maken voordat de bom valt. Een diploma halen voordat de bom valt, E is FC kwadraat, voordat de bom valt, wie dag neemt neemt neem, zak bij te Sujie en tegen aus en Hé, super supergezellig liedje blijft dat toch. Doe maar en de bom. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken... als je een vraag wilt beantwoorden, maar ook als je nog een vraag wilt stellen. Gerdy wil weten waarom pindakaas geen pindapasta heet. Henry wil weten waarom je je moet legitimeren om een Crodino te kopen. Klaas die wil weten waarom de uh, sporters bij de Commonwealth Games... in onderbroek rondrennen. En Lena vraagt zich af of er nog bunkers zijn waar we naartoe kunnen... als er een bom valt. Uh, Tony is nog op zoek naar broodverbeteraar... waardoor zijn zelfgebakken brood langer goed blijft. José wil weten of dieren symmetrischer zijn dan mensen... in hun gezicht vooral. En uh, Doreen, die zoekt hulp omdat ze eigenlijk gewoon geld tekort komt... door allerlei nare omstandigheden. 0800 1121 als je iemand verder wilt en kunt helpen... of als je zelf een vraag wilt stellen. Nico? Hoi. Hoi, zeg het eens. Ik heb uh, twee antwoorden voor die hm. ene mevrouw die geld nodig heeft. Ah, fijn Nico, ja. Ja. Harder werken? Hé, <laughs> hey, bedankt Nico. Ja. En ik uh, heb een uh, antwoord op die uh, asbest uh, kwestie. Ja. Ik werk zelf bij de woningbouw. Oh, dat is mooi, ja. En uh, volgens mij uh, heeft die mevrouw de woning geaccepteerd zoals die uh, werd opgeleverd. En wat bewoners zelf in hun woning neerleggen... en qua stoffen gebruiken, dat hoeven ze niet te melden aan ons. En oh, okay. dus wij zijn daar niet van op de hoogte. Nee, dan houdt het wij, al op natuurlijk. We hebben wel ja. een check aan de buitenkant. Daar zijn we verantwoordelijk voor en onderhoud. En wij weten met blauwtekeningen van waar asbest is verwerkt... Ja, precies, maar dat weet je dus. Dat, de, je gaat niet uh, in de nieuwe vloerbedekking kijken als mensen dat overeenkomen of daar asbest in zit. Als de bewoner, uh, als wij iets gaan verhuren, ja. dan gaat de bewoner kijken en ja. dan kunnen ze het overnemen van de andere bewoners. Dus wat er dan onder ligt, of uh, tapijt, of zeil, of pakket. Ja. Dat nemen ze dan over en als ze dan na jaren daarop uitgekeken zijn en ze gaan zelf iets vervangen, ja, ja, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Ja, ja. Ja, aan de ene kant kun je zeggen van ja, maar hoe moet ik nou weten dat er asbest onder zit? Maar dat is natuurlijk bij een koophuis precies hetzelfde. Ja, iedereen ziet het ook. Dan weet je het ook niet als je, als je een huis koopt en je laat gewoon de vloerbedekking zitten of er asbest onder zit of niet. Nou, het is wel een goede voorop je lijstje om het even te checken. Ja, precies. Ja. Dus gewoon een tip voor alle mensen. Als je een woning uh, gaat betreden, een huurwoning... Uh, uh, accepteer uh, het tapijt of alles, accepteer het gewoon niet. Laat gewoon de woning bouwen, de, de woning leeghalen... en de schoon opleveren. Ja, en wat je wel accepteert, daar zitten dan risico's aan. Nou, We hebben weer Dat iets jij, geleerd. Natuurlijk. Dankjewel, Nico. Alsjeblieft. Goed, hoi. hoi. Doeg. Elise. Goedienacht, Astrid. Hi, Elise. Hi. Nou, ik hoop, want ik heb net met jouw regisseur zitten praten, natuurlijk. Ik hoop eigenlijk een beetje dat er iemand gaat met mijn vraag uh, zitten luisteren. die politicologie heeft gestudeerd. Nou, ja, kom maar ja. eens met je vraag. Ja. Nou, hij, hij, moest, hij moest ook wel met mijn vraag in overleg hoor. Of je er door moet. komen. Kom ja, met je of, vraag, Elise. Ik ga hem nu kunnen herstellen. Ja. Um, met alle ellende die we op het ogenblik hebben, hè? en zeker in Syrië. Uh, de Veiligheidsraad komt bij elkaar, krijgt niets voor elkaar... omdat landen zoals Rusland en China... alle resoluties die de Veiligheidsraad wil nemen, kunnen wegvetoëren. Ze mm -hmm. hebben die veto-stem. Ik vind die vetostem niet meer van deze tijd... Iedereen bemoeit zich met Syrië, hè, want uh, ook Saudi-Arabië, Iran, uh, nou ja, Amerika, uh, we, we weten de hele ellende. Die, kan die veto-stem nou niet eens afgeschaft worden, waardoor er nou eens een keer drastisch resoluties aangenomen kunnen worden. En waardoor we in het Midden-Oosten een keer rust kunnen creëren. Ja, maar dan moet denk ik, dan moeten, denk ik, de afschaffing van het vetorecht, moeten dan eerst die vijf landen mee akkoord gaan. Ja, en daar heb je natuurlijk de grote kans van dat die vijf landen dat weer gaan vetoën. omdat ze daar niet, daar niet mee doen. Ja, precies, dus dat, dus dat schiet niet we echt op. Nee, er natuurlijk geen klap verder mee. Nee. Dus um, de vraag: moeten we er niet vanaf? Ja, maar, maar hoe dan? Hoe dan, ja, ja. inderdaad. Hoe komen we van? Hoe kunnen we nou eens een keer bij die veiligheidsraad... nou eens een keertje van die veto afkomen? Want met die met die veto stem schieten we geen klap op. Ben je het met me eens of niet? Nou ja, het is, dat is, natuurlijk, het is natuurlijk de basis van die Veiligheidsraad. En uh, ja, dan, dan is er ook nog een discussie geweest... over een bepaalde gedragscode. Omdat het natuurlijk wel al eerder uh, uh, gedoe ja, is en geweest dan over nou dat ge zijn. v uh, Laten we nou eerlijk zijn. Poetin houdt zich ook niet aan de gedragsregels. Nee, maar ja, weet je, als jij, als jij in een organisatie gaat zitten met z'n vijven... en je zegt van, nou ja, en we doen het op deze voorwaarden... ja, dan kun je daarna niet meer zeggen, we doen de voorwaarden anders. Nee, dus ja, dan moet er een, een andere organisatie komen. Ja, nou ja, dan zetten we een andere organisatie op. Ja, maar was het maar allemaal zo simpel? Ja, nee, dat, dat, dat, dat, kijk, dat begrijp ik ja. ook wel. Maar uh, mijn vraag was eigenlijk gewoon van... is er nou niet echt geen enkele mogelijkheid... om die Veto-stem in te trekken voor al de vijftien landen... Um, ik denk het zomaar niet. Maar ik, uh, ik, ik leg hem voor aan mensen die er meer verstand van hebben dan ik. Ja, daarom zei ik al. Van ik hoop eigenlijk dat er iemand zit te luisteren die uh, politicologie heeft... Uh, ja, maar gestudeerd. die gaat denk ik hetzelfde antwoord geven. Dus dat schiet niet echt op. Ja, ik vrees, ik vrees het ja. ergste. Maar het is een mooie vraag, Elise. Dus als iemand er nog iets zinnigs over kan zeggen... 0800-1121. We gaan het proberen. Oké, okay, Dankjewel, <laughs> doei, goeie nacht. Doei. 0800-1121, dus Ruben. Ja, goeie nacht, Hallo Ruben. Ik uh, wil even nog zeggen, uh, verdragen die bepalen wie allemaal veto-recht hebben. Dus willen wij het veto-recht afschaffen, dan moeten wij tot ver ver verandering komen van de verdragen. Ja. En zoals u zei, nachtzuster, het, uh, uh, er zal eerder een beer uit de lucht vallen... <laughs> dat dan dat zei ik vertragen. niet. <laughs> ja? Ik zei niks over beren die uit de lucht vielen, maar ik ga hem wel onthouden. Ja. Nee, maar uh, het zal niet gebeuren. Ze, ze, uh, dit is zo'n machtig recht, het veto-recht, dat het niet zal worden dat er geen verdrag die zijn weziging zou kunnen bewerkstelligen. Dus uh, u, wat dat betreft staat u aan de goede zijde. Ah, gelukkig. Nou, dan weten we dat ja. in ieder geval voor de duidelijkheid. Oké. Okay. Ja. En, nachtszuster, uh, ik uh, heb van verschillende kanten gehoord dat u best kantonrechter zou kunnen worden. Oh? Als u dat wenst. Uh, op grond van uh, wat betreft het huurrecht. Dan oh. komen we. Naar, ja, ja, ja. Uh, huurrecht, dat is. Uh, aan de kantonrechter toebedeeld ja. en u gaf een hele goed antwoord ten aanzien van die mevrouw die van haar huurder of die bij het aangaan van de huurovereenkomst had bedongen of ja. had meegekregen, ook zijn streep, akkoord was gegaan met uh, de verdeling van uh, de water, het waterverbruik ja. over de 18 appartementen. Ja. Die mevrouw die is ermee akkoord gegaan, dus ze heeft ervoor getekend... bij het aangaan van de huurovereenkomst. Dus ze is eraan gebonden. Ja. Maar ja. het is wel zo, Ruben, dat je krijgt het natuurlijk nooit voor elkaar... dat je op dat soort punten iets kunt veranderen voordat je die overeenkomst tekent. Je kunt niet zeggen van, nou, ik wil heel graag dit huis... maar ik wil een andere regeling voor mijn water. Nou, dat zou kunnen, dat zou, als dat mogelijk is, dan zou dat dus besproken moeten worden. Dan uh, komt er een andere regeling, uh, en die, uh, dan komt er een andere regeling, en dan uh, zou dus de overeenkomst op dat punt gewijzigd worden. Wat je ook kunt doen, je kunt zeggen dat dat punt geen deel uitmaakt van de overeenkomst. Ja. Maar dan moet het bouwkundig en technisch ook mogelijk zijn dat individueel jouw waterverbruik bepaald wordt. Ja, ja het moet het wel ja. kunnen. Ja. ja, precies. En als dat niet kan, dan, ben je gewoon, dan neem je gewoon de overeenkomst integraal over. En ja. dan onderteken je, en zoals wij dat zeggen, dan onderschrijf je wat boven staat. Dus je hebt het gewild okay. en dan maakt het deel uit van de overeenkomst. En kun je ook iets zinnigs zeggen over dat asbestverhaal? Ja, want uh, het is zo dat de eigenaar van de woning risicoaansprakelijkheid heeft. Dus risicoaansprakelijkheid, dan maakt het niet uit of je schuld hebt of niet. Je biedt een huis te huur aan. Je uh, saneert de keuken of je pleegt werkzaamheden in de keuken. Dus impliciet draag je wetenschap. ...van de aanwezigheid van asbest. En dat is één. Het tweede ja. punt is, je bent eigenaar van het huis. Je, hebt, uh, je bent uh, erbij geweest toen het huis gebouwd werd. Dus je draagt wetenschap van de aanwezigheid van asbest. En uh, moet, je, moet je dus uh, die verantwoordelijkheid dragen. Wat die mevrouw kan doen in dit geval... Mm -hmm. ...ik uh, ogenblik even uh, de juiste aanpakken. Ja, wat die mevrouw kan doen is één, uh, de mensen die haar geholpen hebben aan een geneeskundig onderzoek onderwerpen. Ja, ja. ja. Is één. Twee is, ze, ze mag nu al de woningbouwvereniging aansprakelijk stellen en dan moet ze het verhaal, dus het relaas doen. Mm -hmm. Dan... Uh, dan is over tien jaar, omdat dat normaal de incubatietijd is van asbestwerking. Dat is ongeveer tien jaar. En dan, uh, dan uh, kan ze op de zaak terugkomen. En uh, de zaak wordt juridisch in het hokje geplaatst van letterlijk schade- en beroepsziekten. Daar zijn de meeste asbestuitspraken uh, door de rechter gedaan. Ja, dus ja. die mevrouw is in akkoord gegaan met het omslagstelsel. Mm -hmm. Wat betreft water. Uh, dus ze is daaraan gebonden. Wilt ze het uh, veranderen? Dan moet ze dus opnieuw op dat punt in onderhandeling treden. En dat partijen daarover wil overeenstemming bereiken. En tot een nieuwe overeenkomst komen op dat punt. Maar dan moet het bouwkundig en technisch dus ook mogelijk zijn dat uh, de bemetering uh, kan plaatsvinden. Ah, wordt. Ja. ja Oké. Okay. Ja. Nou, ja. dankjewel. En, uh, en, en nog, uh, nog iets, uh, zuster, Water is een waardegoed. Dus het kost niet niks. Nee. Het heeft een prijs. Want uh, het is bepaald dat het een waardegoed is. Dat betekent dat er waarden moeten worden opgeofferd... om het goed te verkrijgen. Waardegoed. Weer een woord geleerd. Dankjewel, Ruben. Ja, ik heb, ik heb nog iets voor u. Nou, ja. Die mevrouw van de casus 1. Aan het begin van uw uitzending. Ja, ja. Ja, u, heeft, u bent vergeten die mevrouw te vragen naar haar leeftijd. Oh, ja. En naar de woonplaats en de rechtsvorm. Oh. Maar, de zaak is niet hopeloos. Oh. Omdat die, nee, die mevrouw... Die mevrouw kan nog naar de gemeentelijke kredietbank Oh. Ja, en daar bij de gemeentelijke kredietbank kan ze een bijzondere hypotheek vestigen voor de lening die ze nodig heeft om die twee mensen af te kopen of uit te kopen. En uh, die mevrouw die kan ook een fiscalist inschakelen, omdat toen die mevrouw de onderneming erfde, ze een te hoge waarde heeft bepaald en betaald. Dus belasting over een te hoge waarde van de waarde in het economisch verkeer. Want daarover betaal je erfbelasting. En die waarde is te hoog geweest omdat die waarde moest worden gecorrigeerd met de aandelen van deze twee personen. Hoe lang na dato kan dat nog, Ruben? Dat kan altijd nog tijdens het bestaan van de onderneming. Oh. Dus daarom moet die mevrouw, heeft die mevrouw drie partijen nodig: een advocaat. Ja. En die advocaat kan regelen dat als die mensen nu 60.000 moeten ontvangen, ja. dat hij met ze kan onderhandelen om met 30.000 genoegen te nemen. Oh ja. Want. Fictief dat 60.000 ontvangen is mooi, maar 30.000 contant in het handje yeah. is altijd beter. Ja. En uh, de notaris die stelt dan de nieuwe overeenkomst vast. Mm -hmm. En de advocaat die onderhandelt de zaak uit. En de fiscalist die vraagt aan de belastingen om een herziening van uh, de erfbelasting die in eerste instantie betaald heeft toen de mevrouw de zaak overnam. Dus die mevrouw, die moet, die, die mevrouw die kan uh, alsnog de zaak regelen, goedkoper afhandelen en uh, ze moet alleen maar uh, de juiste mensen hebben die haar te zeden staan. Dankjewel, Ruben. En had u nog, had u nog iets van die uh, mevrouw van de bijstandsvrouwde? Ja. ja. Nou, het hoeft geen bijstandsvrouwde te zijn. Omdat er een vermogende meneer is mm -hmm. en een armlastige mevrouw. Ja. Die twee kunnen wel een relatie hebben, maar de vraag is: wie is de opdrachtgever voor koop, zeker verkoop, van de schilderijen? Ja, dat als dat gewoon van... die rijke meneer is, dan is er niet veel aan ja. de hand. Ja, oh, ja. precies. Ja. En, uh, ja, heel goed, Nassuster. En wat we moeten weten is: welke verbindenis is gesloten? Is het een inspanningsverbindenis? Of. ...is het een resultaat van Als je dat weet, dan kun je verder handelen. Ja. En, uh, ja. en dat is dus heel belangrijk. En uh, de vraag is dus... Uh, ...hoe die mevrouw die wilde weten... ...of ze de zaak kan aanspannen. Ja, maar ze moet voorzichtig zijn... ...want je kan een ander uh, uh, smart aandoen... ...en uh, daar moet ze dus heel goed onderzoek naar doen. Van wie heeft ze de opdracht ontvangen en wie heeft getekend, en wat hield de overeenkomst in. Heel belangrijk. Dankjewel, Ruben. Achtuweef, nachtzuster. En nachtzuster, vergeet u straks de crypto niet. Dankjewel, Ruben. Tot gauw. alsjeblieft. Dag, dag. En nee, ik vergeet de crypto niet. Ik heb hem zelfs voor me liggen. Zwaar tillen aan je Facebook-account. Zwaar tillen aan je Facebook-account. Acht letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En ook die kun je weer doorgeven via het telefoonnummer van Nachtzuster. 0800-1121. Billy Joel is dit, een Uptown Girl. Girl Billy Joel 0800 1121. Als je uh, als je antwoord kunt geven, bijvoorbeeld op Klaas, waarom de uh, atleten bij de Commonwealth Games in onderbroek aan het rennen zijn. Uh, en ja, dus zijn er nog bunkers? Is ook een vraag voor het geval er een bom valt. En um, waarom moet je je legitimeren als je Crodino koopt in de supermarkt? Want er zit geen alcohol in. Waarom heet pindakaas geen pindapasta? Um, wat kun je in je zelfgebakken brood doen waardoor het langer goed blijft? En zijn dieren symmetrischer dan mensen? Dat zijn nog vragen die openstaan. 0800-1121, als je daar een oplossing voor weet. En uh, het cryptogram van vannacht luidt als volgt... zwaar tillen aan je Facebook-account. Account, account, moet ik zeggen. Je moet het goed uitspreken natuurlijk, want anders kom je er helemaal niet uit. Joke, goedenacht. Ja, goedenacht. Hi. Um, hi. Uh, als ik oude schoonmaak. Ja, als je ui is, mij. Ja, ja. ja. dat is dan binnen uh, twee seconden staan bij mij de tranen in de ogen. Ja. Um, ja, dat is normaal, denk ik dan. Maar als ik naar die kookprogramma's kijk... Mm -hmm. en nu ben ik erop aan het letten... dan zie ik die mensen altijd heel driftig een ui maken en snijden enzovoort. En die hebben dat nooit. Hey. Hebben die daar een trucje voor of zo? Een goede vraag... Ja, en ik ja, ben er nu op wat letten. Ja. ja. En dan denk ik, het gebeurt bij hun nooit. Hoe zouden ze dat doen? Nee. Ja, precies. Nee, dit ja. is wel, dit, uh, ik heb wel eens gehoord, je moet een ui even dan afspoelen onder water, waardoor, zeg maar, die, dit, dat, dat luchtje waar je van moet huilen er niet afkomt. Maar bij mij helpt dat niks hoor. Nee, Misschien nee, dat, dat is als je het heel zo. vaak doet, dat je er dan. Uh, ja, oh, dat zou. Ja. Dat je gewoon moet oefenen. Ik, ik, ik eet best wel veel uh, nou ja <lacht> om de andere dag maak ik wel een keer een huis schoon dus ja ja dus je bent in training ja ik ben wel in training doe het al heel lang <lacht> zou het nep-uien zijn voor het programma oh, dat zou kunnen oh dat zou ja misschien dat wel ja. staan ze gewoon een appel te snijden <lacht> Ja. oh nee maar ik vraag hem gewoon Altijd ja ik benen. ook nu ja ja ja 0800-1121. Ja. Okay. Als, als we er niet uitkomen, dan ga ik ze bellen. Van de week. Ja, okay, Jij klopt, nu weet ook. Ja. Dank je wel, ja. hè? Ja, bedankt, hè? Doei! Dag. Hoi. Tony? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik wil gelijk even reageren op die mevrouw ja. met die uien snijden. Ja. Je moet ze gewoon heel snel snijden, <laughs> en dan wegrennen. Ja, ja, dat is de enige mogelijkheid. Gewoon heel snel snijden. Nee, en dan, dat werkt uh, en dan... echt niet. Dat werkt perfect. <laughs> ja. En misschien dan zo snijden en dan ondertussen even achter je inademen. Zo. Ja. Maar is dat het? Ik ja, is heel erg achterover hangen. En, maar hoe, wat doet het met die traanbuisjes? Want wat komt er dan. Komt er, het is niet een geur, nee. toch? Nee, het is echt wat jij ook zei. Je, je kunt het uh, echt neutraliseren door, uh, inderdaad, door die ei gewoon even een beetje nat te maken. Maar het is ook, uh, je moet hem ook niet eerst afpellen. Want als je goed oplet, die coccy's na je eerste uit door ja. nog met de schilder omheen. Oh. Ja? En dat scheelt al heel veel tijd. Want dan pellen ze hem dus eigenlijk heel snel af. Ja. En als jij ziet, ja, die snelheid... als wij daarmee gaan snijden, dan, dan zitten we gelijk op de eerste hulp. Ja. ja. Ja, dan missen we gewoon een paar vingers. Ja. Ja, ik ben, ja. Nee, maar je denkt van, wat is het makkelijk met, je, met me eens? Maar ik ben het gewoon heel erg met je eens. Ik denk sowieso altijd van... waarom hebben ze niet 26 pleisters om? Maar ja, dat is... Uh... Nee. Nee. Dus en dan hebben we nog zo'n heel groot hakmes. mes. Ja, echt, ja, ik zou echt, ja, mijn vingers zouden echt binnen een minuut allemaal afleggen. Ja. Af maar ja, daarom zijn maar wij eh, ook geen televisiekok. Like... Nee, nee, inderdaad. Ja. Maar ik vind het wel heel erg leuk om heel even in de uitzending te komen. Want oh. ik ben uh, na ja, nou 24 jaar uh, door VIECement uh, als vrachtwagenchauffeur uh, op de straat gezet. En dan nou kan ik eindelijk eens een keer gewoon even normaal rustig bellen. En, uh, en zeker ook voor die mevrouw uh, die we net in de uitzending hebben gehad over de asbest. Ja. Ik ben, uh, ik werkte als twaalfjarige jongen al in een garagebedrijf. En ik ben 56 en daar werden toen een tijd uh, de remschoenen, die werden gewoon, ja... Er werd gewoon weggeblazen, gewoon door de hele, door de hele, door de hele garage heen. Hè. Maar dat was ook allemaal asbest. En ik ben, daarna ben ik als, uh, uh, ook, ook nog eens een keer, uh, ja, een beetje als... Uh, als elektricien moesten wij ook, als allerlaatste waar we de leiding hadden gelegd, moesten wij uh, isolatiemateriaal uitrollen. <coughs> Daarna ben ik op de vrachtwagen terechtgekomen en dan moest ik ook weer isolatiemateriaal lossen. Ja. En ik heb er echt, ja, mijn hele leven lang heb ik er eigenlijk mee te maken gehad. Mm -hmm. En ja, het is hetzelfde hè, wat je hebt met mensen: de, de een die kan uh, zijn hele leven lang roken en die heeft nergens je van. Yeah. En die andere, ja, die, die heeft daar wel. En, uh, ik weet niet of je dat ook nog weet. Dat uh, Nederland ook. Uh, toen een tijd. Ook zo'n schip heeft gehad. Wat vol met asbest zat. Ja. En daar hebben ze toen nog weg moeten slepen. Ja. Er was een enorm drama over. Hè. Het heeft ook heel veel geld gekost. Mm -hmm. hè. Uh, de, de, uh, het schip. Wat daar in Rotterdam lag. Dat oude schip. Wat ze daar allemaal uit hebben moeten halen. asbest. En is wat jij is, straks in de uitzending ook zei. In die tijd wisten wij niet beter. Toen ik. Toen ik ik tien jaar oud was, had mijn moeder, dat noemde ze een trifje, dat lag onder de pan en er was een asbestplaatje. Ja, ja want die kon daar tegen, tegen die hitte, ja. Ja, ja. ja sorry, dat was een soort frisbee, maar dat was gewoon echt puur asbest. En die golfplaten die ze vroeger overal hadden, op alle schuurtjes en dat, als kind, ja, en dan lagen die platen, nou hup, we trapten waar die kapot. Maar nooit met het idee, als je nou zo'n plaats zou zien. dan, dan komt er een heel team aan te pas met. met ja. als met als, ja. als pakken aan en. en maskers op. Maar dat was gewoon in die tijd allemaal niet. En. nou, en dan wil ik eigenlijk ook nog even voor die andere meneer. Uh, over die. Uh, uh, over. Uh, ja, als er een atoombom zou vallen. maar dan kan ik hem heel snel uit een droom helpen. Alle mensen die dus. Uh, iets, ja. Uh, belangrijk zijn voor als dat gebeurt daarna. Die weten daar allemaal al van. En die weten ook waar ze naartoe moeten. En ja, inderdaad, de rest, ja, die heeft gewoon pech. Want er is gewoon helemaal geen ruimte voor. Oh. En alleen de bestuurders... Hè, dat is overal zo, hoor. Dat is, dat is in Amerika, dat is een, overal in Nederland. Over, overal is dat zo. Uh, alleen voor uh, de mensen, hè, de, de, de, de belangrijke... die daarna, hè, brandweer, uh, dit en dat dat zijn de mensen en ja en de gewone burger ja die heeft gewoon pech oh ja niet die zal een joggingpil uh, moeten slikken <laughs> oh yeah. He, want, ja ja ja yeah. want ja want ja verder komen ze niet maar dat is wel logisch want dat kan ook helemaal niet want er is in geen enkele stad... Ik woon in Sertogenbosch. Ja, daar wonen hier honderdduizend mensen. Ja, dat is iemand niet. Daar gebruiken ze... In het provinciehuis hebben ze daar speciale kelder voor. Hè. Uh, bepaalde parkeergarages, die kunnen ze daarvoor gebruiken. Ja. Want uh, over het algemeen weten ze wel wat er aan komt. Hè. Dat is niet zo van... Uh... Uh, oh, hij komt nou over een minuut eraan, want dan weten ze al heel lang. En dat is allemaal al van tevoren. Hebben ze daar al helemaal draaiboeken voor. Een hele scenario voor hoe dat ze daar eigenlijk helemaal... Want dat kan het niet anders. Want anders zou een enorme paniek uitbreken. Ja, en dan zou iedereen elkaar kapot vechten om in zo'n kelder te komen. Ja. Ja, en dat kan gewoon helemaal niet. Oh. Nou. En ja, dat is heel jammer. Maar ja, het is keihard. Maar ja, het is niet anders. Dus de mensen die in de kelder mogen, die weten dat al... Dat weten ze allemaal al van tevoren. Dat zijn echt allemaal al eh, de echte bestuurders eh, voor, voor daarna eigenlijk. Ja, en dat is eigenlijk, dat is, die, die draaiboeken liggen al helemaal klaar. Ja? Maar, dat, dat moet, dat zo, maar ja. iemand moet iemand radioprogramma presenteren. Dus zou dan Jurgen van den Berg in, in, de, in de kelder mogen? Eh... Uh, Nee, want dan wordt, uh, en dat weet je ook, dan wordt via een uh, speciaal, daarom zeg ik ook altijd: hè, dat je draagbare radiootjes bij je moet hebben. Nou ja, die tijden zijn we wel voorbij, hè, want we hebben tegenwoordig allemaal onze telefoons, maar. Wij zullen ongetwijfeld ook allemaal gewaarschuwd worden, maar alleen, ja, stel eh, als dat er een, een, een, een, een, een asteroïde op de aarde afkomt. Ja, ze gaan ons echt niet van tevoren allemaal waarschuwen, want dan breekt de paniek uit. En dat is net ook precies hetzelfde: die mensen die weten allemaal, eh, alle, alle, alle echte, de, de, de, ja de echte mensen die echt nodig zijn... dat wil ik niet zeggen alle burgemeesters van Nederland, nee... maar de echte mensen die echt nodig zijn... om daarna om te kunnen reageren van... Hè, van ja. hoe moeten we nou verder? Ja, ja die, die weten... ja, daar, daar is het allemaal al helemaal voor geregeld. en Ja, dat ja. klinkt heel, heel lullig. Vond. Ja, dat klinkt inderdaad lullig. Maar ja. Nachtzuster, een programma van Max.